Radio 1. 10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nebahat al heeft zich als eerste vrouw kandidaat gesteld... voor het fractieleiderschap van de PvdA. Ze zegt dat ze het besluit gisteren al heeft genomen... maar dat ze het wilde stilhouden in verband met de berichten over Prins Frizo. Diederik Samsom, Martijn van Dam en Ronald Plasterk... hadden zich al kandidaat gesteld. Fractieleden kunnen zich tot dinsdag kandidaat stellen. Daarna mogen de leden zich uitspreken. De fractie neemt hun keus over... PvdA-fractieleider in de Eerste Kamer, Marleen Bart... zei vanochtend in het NOS Radio 1-journaal nog... dat ze hoopt dat zich ook vrouwen melden... voor de functie van fractieleider in de Tweede Kamer. Volgens haar zou het goed zijn als de PvdA tegen het kabinet... vol oudere heren ook jonge, energieke vrouwen kan stellen... die wat kunnen betekenen in de politiek. In het parlement van Jemen is Mansour Hadi beëdigd tot president. Hij is de opvolger van Abdullah Saleh, die het land tientallen jaren regeerde maar na maanden van protest moest aftreden. Bij verkiezingen eerder deze week werd Hadi gekozen tot staatshoofd. Er waren geen andere kandidaten. Hij moet de weg vrijmaken voor nieuwe parlements- en presidentsverkiezingen... in Jemen in 2014. Onder Saleh was Hadi al vicepresident. De formele machtsoverdracht is maandag.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 En voor Vrij Nederland maakt hij nog een politieke prent. Zijn laatste tekening in het parool verschijnt op 31 maart. Zijn eerste tekening stond in de krant op 26 juli 1958. Het weer, veel zon, vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie met een korte file door werkzaamheden op de A2... vanuit Amsterdam naar Utrecht, bij Maarse 2 kilometer. Het is weer Elektronica Week bij Wkamp.nl. Tv's, tablets, smartphones, stofzuigers. De mooiste merken nu met korting. Tot 10% op elektronica en tot 15% op huishoudapparatuur. Vandaag besteld morgen in huis. Eerst Wekamp.nl. Opium, de kunst- en cultuur talkshow met Kornald Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, hè? dat vond ik echt uh, toppel van beeld. Dat voeding al een beetje verzei. En ja. swingende muziek. Opium vanavond, half elf, bij de Afno Nederland 2. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie... Peter de Wie en Mikke van der Wij. Drie minuten over tien, welkom terug bij de nieuwsshow. Over twintig minuten hoort u het prachtige stemgeduid van Aris Storm. de recessent van dienst. Is er nog een nieuws uit de wereld? Je hebt een foto van een mooie mevrouw voor je. Nou, dat is uh, mevrouw J.K. Rowling. Oh, de mevrouw van de Harry Potter boeken. Het boekenvak zit in een crisis, maar zij bepaalt niet. Er zijn, geloof ik, over de hele wereld inmiddels ja. 400 miljoen. Maar goed, dat is het nieuwste item niet. Dat was al zo. Maar ze heeft aangekondigd dat ze een nieuwe roman aan het schrijven is. En dat die eigenlijk ook wel bijna af is. Um, en dat is geen roman voor kinderen. Hoewel Harry Potter ook veel door volwassenen wordt gelezen. Maar dat zijn toch eigenlijk kinderboeken. Het is een roman voor volwassenen. En dat is eigenlijk het enige wat ze bekend heeft gemaakt. En vervolgens staan de Engelse kranten er al een week lang vol mee. Met uh, J.K. Rowling Announcements New Novel for Adults. Daar staat eigenlijk niet veel meer in dan dat ik net zei. Dat ze dus gezegd heeft dat er een nieuw boek voor volwassenen komt. Maar ze is ook van uitgever gewisseld voor dat nieuwe boek. Ze deed uh, de Harry Potter boeken bij Bloomsbury. En uh, om aan te geven dat het echt iets anders moet worden... zit ze nu bij, uh, bij Little... Little Brown heet dat. En uh, op grond daarvan zijn er allerlei speculaties... over wat voor boeken het dan zou kunnen zijn. Mm -hmm. He, want bij Little Brown zit een bekende uh, redacteur... een hugely respected editor. En die meneer die heet David Shelley. En zijn uh, claim to fame is dat hij allerlei misdaadauteurs in zijn uh, fonds heeft. En dat ah. schijnt hij heel goed te kunnen. Als je uh, een beetje vastzit met de plot... of je weet niet uh, wie het gedaan heeft als schrijver zelf... dan kan hij dat heel goed voor je... Zeg, Blooms Bloomsbury zal er niet blij mee zijn, of wel? Nou ja, euh, ze, ze, ze hebben blij dat te klagen. Want ze hebben al behoorlijk goed aan aandacht verdiend. Ja. <laughs> maar ja, goed. Dit, dit wordt natuurlijk ook weer gigantisch. Want waarschijnlijk heeft ze het succes. Uh, hoe zeg je dat netjes? Aan de kont hangen. Aan de compthang. Ja, dat is wel heel netjes gezegd. <laughs> uh, maar uh, <laughs> precies. Uh, maar wat, wat grappig is, is dat, dat je dus een hele speculatie. Het boek wordt eigenlijk al geschreven zonder dat we er een letter van, uh, van, uh, van gezien hebben. Dat doen ook uh, collega's van er. Uh, Phil McDermott, een bekende thrillerschrijver, uh, die, uh, die heeft al gezegd. Uh, ja, nou ja, nu ze die redacteur. Heeft Mr. David, als hij uh, haar inspireert zoals hij mij heeft geïnspireerd altijd. dan kan het echt eens een goed boek worden. He, de toon is gezet, zeg maar. Uh, uh, nou ja, uh, uh, er wordt, uh, wordt al gespeculeerd over hoeveel ze dan gaat verkopen. Of het in Edinburgh gaat zich gaat, uh, als... Nou, van, uh, ja. van alles en nog wat. er Maar we houden het in de gaten. Ik geloof dat de Harmonie in Nederland geeft haar werk uit. En die, hebben, die weten nog van niks verder. Oh, okay. dus, uh, goed, dat is dus het nieuws. Rowling komt met een, uh, met een boek. En zal ik wel zeggen welke boek ja, ik straks ga ja, doen? Nou, om een beetje in genre te blijven, ik heb een soort non-fictie-misdaadboek... over de eerste Britse treinroof. Het sensationele verslag van Ronald de eerste treinboek. De hoed van de heer Briggs. Nee, ah, niet, niet Ronald, nee. Uh, Oh, Hoe heet hij Ronald? Ja, hij oh, heet volgens mij Ronald. Nou, volgens, nou, ga ik straks even voor de zekerheid. Ja. Volgens mij heet hij Thomas. Thomas heet hij Thomas. Ah. Ja. Oh, nou, bijna goed. Ja. Ja, bijna goed, ja. Um, nou, fantastisch boek, ga ik straks over vertellen. Ik heb een boek uh, van Aminata Forna, van Toomliefde komt straks meer over, over mensen in de burgeroorlog in Sierra Leone... om de ochtend toch een serieus karakter te geven, zeg maar. Anton Valens, een relatief jonge Nederlandse schrijver... Nou, hij is geloof ik ook al 50, maar goed, we blijven schrijvers lang jong noemen. Die breekt met dit boek, wat hij nu heeft gepubliceerd, echt door, denk ik. Hij heeft al mooie boeken geschreven, maar het boek ont is uh, uh, ja, een fantastisch boek. Ik ga ik straks over vertellen. En er is een journalist die uh, een romandebuut heeft gepubliceerd. Ad Franse. Kijk. Ja, Het meisje met de mooiste heupen, heet nou. het. We gaan er alles uh, over vernemen over een mm, nou, kwartiertje nu. Besluit het nieuwsje vandaag met Sheherazade. in een voorstelling van het Zuidelijk Toneel. Mark-Marie Huijbrechts speelt daarin. Nou ja, uh, in ieder geval de dame zelf. Uh, we beginnen met Buurman en Buurman. Ja, De Buurman. Dat uh, is een, een postuum verschenen boek van de schrijver J.J. Voskuil. Beroemd van zijn lijvige romanscyclus Het Bureau en Bijnader Inzien. Loesje Voskuil hield de publicatie ervan een aantal jaren tegen... omdat de hoofdpersoon van het boek nog leefde. En ze bang was dat hij zich door het genadeloze portret gekwetst zou voelen. Bovendien vond ze dat er weer erg veel in werd geruzied door haar en haar man. Maar nu die buurman is overleden, heeft ze zich over dat bezwaar heen gezet. Want het is natuurlijk een prachtig boek, schrijft ze in haar voorwoord. We gaan erover praten met cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers, is een oud leerling van Voskuil op dat Meertens Instituut, ook bekend als het bureau en een kenner van zijn werk. Goedemorgen. Hallo. Ja, een echte Voskuil hè? Het is een echte klassieke Voskuil. Eh. En wat is dat dan? Een echte nou, klassieke Voskuil? Ik, Voskuil is natuurlijk bij een groot publiek bekend geworden... en doorgebroken met het bureau, de Romancyclus. En je kunt merken dat dit boek in dezelfde flow is geschreven. He, Voskel heeft een, een rijk oeuvre waar ook wat meer uh, boeken die, zeg maar... Diepgraven in zijn eigen psyche uh, betreffen, onder de huid bijvoorbeeld. Nou, dit boek is echt in de lijn van het bureau. In, in de jaren tachtig speelt zich dit af, dus het volgt ook echt op de periode dat hij afscheid neemt, gepensioneerd is bij het Meertes Instituut, het bureau. En ja, de dialogen, uh, de humor die erin zit, maar ook zou je verwachten dat uh, Maarten Koning, na alle ervaringen op dat bureau, inmiddels weet. He, wat loyaliteit en vriendschap waard zijn. En dat hij er toch weer intrapt met die buurmannen. En in dit geval trapt hij erin, want zijn intuïtie bedroog hem niet. Hij zag al wel dat het eigenlijk niet klopte, die buurmannen. Maar de loyaliteit met zijn vrouw, Nicoline, die besluit hem dan toch om met die buurmannen verder in zee te gaan. en een relatie op te bouwen. En dat loopt ja. helemaal uit de hand. Mieke, het is bijna de rijdende rechter. Oh op ja, het einde. Ja. Ja, ja. Ja, want dat, dat is. Het gaat eigenlijk. Ik denk altijd, die boeken gaan bijna nergens over. Hè? Het gaat over een heel klein aspect van, van hun leven. namelijk er, komen, er woont een buurman in het achterhuis. Op een ja. gegeven moment komt daar een, een andere man bijwonen. Dus dat is een, het is een homostel. En uh, ja, dat is eigenlijk ook wat het conflict veroorzaakt. Hè? De mensen hebben het nog niet gelezen, dus misschien moet je dat nog even vertellen. Waar gaat het dan, dat geruzie tussen Maarten en Nicoline? Ja. Dat gaat dus toch over het feit dat dat homo's zijn. Ze dus heeft daar een andere... andere kijk op dan hij, ja, ja, onder andere. Ja, ja. Nee, in, ja de kunst van, van, van Voskel is natuurlijk dat hij een genadeloos observator is. En ja. dat in die kleine dingen eigenlijk het hele leven wordt weerspiegeld. Dus dit boek is daarom ook zo goed, omdat het exemplarisch is. Het gaat in feite over alle buurmannen en over alle relaties met buren. Uh, dat is de kracht en de rijkwijde van dit boek. Maar heel specifiek gaat het natuurlijk over het feit... dat in hun veilige territorium op een gegeven moment... Uh, twee homo's komen wonen uh, in het achterhuis. En uh, ja, uh, Nicoline die heeft echt een, uh, ja, een voorliefde voor de underdogs. Precies. En, uh, en dat noemt ze ook zo. Ja, dat noemt ze ook zo. En ze verwijt Maarten op een gegeven moment dat hij vooroordelen heeft... Uh, die hij dan ook van huis uit zou hebben meegekregen. Want het interessant is, dit zijn dus eigenlijk oude mensen... He, Maarten Koning en Nicolien, die op een gegeven moment... hun eigen ouders er allemaal bij gaan halen. De vader van Nicolien speelt dan een rol uh, in het hele verhaal. Maar vooral de moeder van ja. Maarten Koning... die zou hem als het ware al met de paplepel hebben ingegeven die homo ja, ik zal, zal ik een klein stukje lezen? Dat gaat hier namelijk over. Toen ik tien minuten later de kaart kamer inkwam, was ze nog altijd woedend. Het moet nu maar eens uit zijn met die opmerkingen over homo's. Ik heb geen zin om je moeder hier in hu huis te hebben. Ja. Ik heb niets tegen homo's. Ik was nu ook kwaad. En met mijn moeder heeft dat niets te maken. Ik heb alleen gezegd dat ik het gek vind dat underdogs een voorkeur hebben voor rashonden. Die ja. buren wilden een rashond in huis. Een fout grapje van me. En dat was een grapje. <lacht> <lacht> nou ja, goed, fijn. En dan gaat het dus over. Zo en zegt hij dan... Uh, en omdat, nee, mannetje. Nou, omdat jij de pest hebt aan homo's. Omdat je net zo denkt als je moeder. Je hebt zelf gezegd dat je ze herkent omdat ze wiegend op je afkomen. Dat maakte me woedend. Ik herkende me daar absoluut niet in. Dat is een rotstreek. Je weet best dat ik zoiets nooit zeg. Nou ja, goed, en dan ja Die russies gaat... escaleren dus inderdaad voortdurend. En dat gaat maar steeds zo op, op deze toon door. Hè? Ja, en dat gaat dan niet alleen over, over die homoseksualiteit. Trouwens, heel mooi is dat in het boek heel consequent... Uh, homoseksueel met een X wordt geschreven. En uh, dat vond ik prachtig, want seks zonder kruisje bestaat niet... zei Dick Helenius is al, en dat wordt in dit boek heel consequent gedaan. Dus, uh, maar het gaat ook over hele kleine uh, problemen. Bijvoorbeeld het feit dat je op een gegeven moment... een nieuwjaarskaart van je buurman in, in je postvak vindt. Wat moet je dan doen? Moet je nou een nieuwjaarskaart terug gaan schrijven? En welke kaart moet oh, dat dan zijn? Ja. Nou, tot drie keer toe moet Maarten Koning een handtekening zetten... onder een kaart, want... Aanvankelijk heeft Nicoline dan een kaart gevonden van Amnesty International... met een gekooide vogel erop. Die kennen we allemaal nog wel. Maar ze hebben daar een kanarie, een Mozambicaanse kanarie Ja. <laughs> en dat vinden ze... Het zijn eigenlijk niet zo'n dierenliefhebbers, die homo's. En dat uh, vindt Lucio eigenlijk ook, uh, of Nicoline moet ik nee. zeggen, uh, uh, ook minder uh, <laughs> gewenst. En ja... Kun je dat dan wel doen? Een, een nieuwjaarskaart sturen met een gekooide eh, vogel erin, terwijl ze zelf een kanarie houden in een kooitje. Maar die kanarie in dat kooitje is natuurlijk ook een klassiek eeuwenoude eh, metafoor van het gevangen zijn, het ingemetseld zijn in je sociale verhoudingen, in de conditio humana waar je niet aan kunt ontsnappen, met andere woorden. Het vogeltje was natuurlijk een geschenk uit de hemel voor Voskuil om in dit boek ook, als het ware, dat ingemetseld zijn, een klassiek thema Rode Lijn en al zijn werk uh, weer uh, te kunnen uh, belichten. En uh, wat dat betreft is het een, een, een rijk boek. Ik vond het uh, heel interessant ook om uh, te zien hoe inderdaad zo'n conflict escaleert tussen buren. Hè? En in feite is dat ook zo. Die vriendschap uh, die is dan, zoals dat dan zo mooi heet in de volksmond, heel wit heel uh, uh, vaak komen ze bij elkaar over de vloer. En Maarten Koning, ja, die heeft natuurlijk al zijn irritaties. Maar hij ziet Nicolien helemaal opklaren en gelukkig worden in dat contact. Dus hij zet zich over die bezwaren heen. En het einde van het liedje is dat die burenruzie... Ja, het wordt een burenruzie. er is een logeerpartijtje waar Maarten Koning een uh, grapje maakt... een opmerking maakt over... Uh, de inrichting van de badkamer van de zus van de buurman... waar ze dan logeren. En hij zegt, dat is een bordeel. Als een, een boudoir ingericht met allemaal knuffels. En, uh, afijn. en dat valt helemaal verkeerd bij Peer, een van de uh, buren. En uh, eigenlijk een heel onbenullig iets wat gigantisch uit de hand loopt en op het einde eigenlijk uh, resulteert... in allerlei kleine plagerijtjes. En daarom moest ik denken aan de rijdende rechter. Ja. Dus fietsbanden die met een naald worden doorgeprikt. Uh, Fietssleuteltje, afgevelde, uh, uh, ja, afgevelde huisdeursleutel. Precies in die kleine dingen een, een, een klets water over je kop krijgen ja. als je buiten loopt. Als je langskomt lopen ergens, uh, iets hatelijks toegesist krijgen... Nou ja, het gaat hem ook precies over die kleine modus... van het dagelijks leven waar Voskuil als... Natuurlijk, etnoloog, volkskundige ook een meester in, in was, hè, die daarin wordt beschreven. Dus een metafoor van het menselijk tekort om, om te gaan met je bureau. En, en dat wordt geschreven in een hele hoop dialogen. Ja, die ja. woestgeestig zijn, maar ook wel heel treurig af en toe. En zo exemplarisch ja. dat je denkt, het is toch niet waar? Dat je zo helemaal onbegaat zijn. Ja, ja, ja, bij het bureau heb ik ook wel eens gedacht: van dit lijkt wel een roman tegen het huwelijk. Uh, dat zou je van dit boek ook kunnen ja. denken... maar je moet natuurlijk je wel beseffen realiseren... Uh, dat natuurlijk vooral die confrontaties... de incidenten en accidenten tussen uh, Maarten en Nicolien... die komen in het boek natuurlijk vooral naar voren. Ze zijn natuurlijk ook heel gelukkig geweest... en hebben ook heel veel andere momenten gehad. U nou ja, het, hebt hem, ui is ui het heeft inderdaad hem goed gekend, hè? He? Ja, ik heb uh, Han Voskel heel goed gekend. Je, je krijgt toch niet enig gelukkige indruk uit dit boek, hoor. Hè? Nou, dat valt wel mee. Nee, ik vind dat niet... niet, niet uh, nee, dat is te, te gemakkelijk. Nee, uh, Het is ook juist uh, de manier waarop uh, Voskuil... Uh, in feite de feiten die zijn gebeurd... Uh, arrangeert. Uh, zijn eigen interpretatie komt daarin naar voren. Hij is ook natuurlijk in zichzelf aan het zoeken waarom hij zich weer voor de gek heeft laten houden... en waarom hij zijn intuïtie niet heeft gevolgd. Maar bent u wel eens daar thuis geweest, ook? Ja, ja. Dus die buurmannen, die, die hebt u ook wel uh, <laughs> ja, gekend, of niet? Ik, ik heb er nooit op gelet, maar nee. inderdaad, uh, ik had ze kunnen kennen. Dat waren kunnen die kennen. twee met die ja. parkiet. <laughs> Dat waren die twee met die parkiet. Ja, ja ik was in die tijd... Dat dit speelt, was ik een jonge student die ja. uh, ontzettend enthousiast was. Een katholieke Brabander die zich interesseerde in de volkscultuur. Dus ja. dat vond Volkskal uiterst verdacht, zo'n enthousiaste jongen. Oh, ja? <laughs> en het enige wat voor mij pleiten was toen dat ik uh, geen kinderen had en wel een kat. Dus uh, mm. uiteindelijk okay. ging dat wel goed. En, Komt uh, u ook voor in het bureau? Uh, nee, ik heb die genade deer geboerd. Ik Ach. kwam er niet in voor. Ja, ja. Ik heb het Ham wel een keer gevraagd, Han, toen het eerste de deel uitkwam. Ja of meneer Beerta, ja. kom ik er ook nog in voor, want ja. ik had er makkelijk in ja. voor kunnen ja. komen. En toen zei hij, nee, moest hij lachen. Toen zei hij, nee Gerard, daar ben jij te onbelangrijk voor. En <lacht> eigenlijk was dat <lacht> ook heel eerlijk van hem. Want mensen die in het bureau ja. uh, zich geschoffeerd voelden... door de manier waarop ze daarin werden geportretteerd, Voskal zei... ja, maar die mensen zijn voor mij belangrijk geweest in hun leven. Ik zet me tegen hen af, maar ik wil ook beschrijven wat zij voor mij hebben betekend... En daar was ik voor hem te onbelangrijk voor. Dus dat zet hij ook wel weer met twee benen op de grond. Voskou is voor mij wel heel belangrijk wel, geweest. En u kon ja. daar wel om lachen. Om die ja, tekening, ja, wij konden daar heel goed om lachen. Ja, ja we hebben samen meegenomen. Hij borrel. meende het wel ook. Hij meende het ook heel ja. erg. En Nee, kijk, wat, Voskel had dat vak geleerd, uh, die volkscultuur van Meertens, meneer Beerta... en die verheerlijkte die volkscultuur. Voskel zag het echt als zijn taak, en dat merk je ook uit dit boek... om als het ware te ontmythologiseren. In feite, als je mensen hun illusies kunt ontnemen, moet je het niet nalaten. Nou, dit boek ontneemt ook menige illusie. En mijn generatie in het vak had en heeft veel meer de intentie niet zozeer om mensen hun illusies te ontnemen... maar veel meer om te kijken... waarom hebben wij in zo'n moderne wereld als de onze... behoefte aan dit soort illusies en mythomanie en, en, en allerlei tradities. En die stap kon hij helemaal niet maken. Want daar had hij toch een zekere agressie... die ook uit al zijn werk spreekt. Waarbij hij zei, ja, tegen de muur ermee... met al die nep folklore, fake-lore noemde hij dat. En, nou, eigenlijk komt het bureau op de achtergrond hier in de buurman wel weer terug. De Boerenhuisclub figureert hier en daar. En, uh, dus het is uh, prachtig voor mensen die genoten hebben van het bureau. Die moeten zeker ook de buurman gaan lezen. Ja. Ja. Um, Ari, ben jij een Voskaal uh, liefhebber eigenlijk? Uh, ja, Want nou, je houdt je wel stil, maar ik ja, vroeg me af... Ja, nou, ik okay, heb deze nog niet gelezen, nee, die is nee. ook net uit. Dus, dus, uh, Gerard heeft hem uh, ja, gisteren denk ik gelezen. Ja. Uh, het, het, het klinkt goed, ja. Het, het, het leuke van het bureau is dat je er... Ik vond er eigenlijk eerst niks aan. Ik begon het te lezen en ik dacht... jee, maar dat gezeik en dat geetter, dat gaat op een gegeven moment heel erg op je lachspieren werken. Ja. En dat, nou, dat zie <laughs> je. Ja, exact ja. zo. Dat, uh, ja, en... Uh, en die voortdurende angst van, uh, van Maarten Koning. Ja, ik ben ook geneigd om uh, Ja, dat, uh, dat is voor mij zeer herkenbaar natuurlijk. Ik voel me ook altijd bedreigd. Is, is dit nou het laatste? Of ja, de, nou. iedere keer dan komt er toch nog weer iets tevoorschijn hè, van Voskou. Uh, ja, ik denk leuk. dat er nog wel iets ligt. Maar ik toch zou eigenlijk wel. ook een pleidooi willen houden nou. voor zijn wetenschappelijke werk. Want dit is een literaire werk. Zijn wetenschappelijke werk is ook prachtig geschreven. En daar is nog van alles ook nog van te vinden. Als je op internet is, googelt Voskel en Midwinterhoren, Dan kom je de meest bizarre, prachtige artikelen tegen. Die worden nooit betrokken in zijn oeuvre. En ik vind dat dat, een, en ik weet dat Han Voskel dat zelf ook vond, uh, een onderschat element is in zijn hele werk. Wij bekijken alleen maar de literaire man. Uh, iedereen denkt dat hij wetenschap onzin vond, dat vond hij ook, maar hij had een passie voor zijn vak en hij stelde er eren om in dat vak, die hygiënistische operatie die hij voorstond, tot echt in extremis door te voeren. Ja, maar hoe zou je dat dan moeten doen? Zou je dus een uitgave moeten doen van de, de beste stukken van hem? Dat zou kunnen, zo? maar er is ook nog gewoon heel veel te krijgen en, en te vinden. Dus, uh, nee, dat, maar dus je zei dat moet betrokken worden in zijn oeuvre. Maar hoe zie je dat dan voor je? Nou, ik denk dat je Voskuil, uh, behalve het, het literaire werk... Uh, ook uh, eens moet lezen op zijn wetenschappelijk werk. Want dat heeft ook literaire kwaliteit. Hij psychologiseert daar ook in. Het, het is in die zin een man uit één stuk. Hij verloogt zichzelf in die wetenschappelijke Maar, maar dan moet je het nog op... uitbrengen, ja, dat moet je nou, het toch als een soort literair werk ook brengen. Want anders gaan mensen dat niet lezen, hoor. Prima, dat zou, daar zou ik erg voor zijn. En uh, dat zou een interessante aanvulling zijn... op niet alleen zijn literaire werk... maar ook gewoon om het geheel van het bureau... en ook weer van de buurman te kunnen plaatsen en begrijpen. In het voorwoord uh, schrijft uh, de vrouw van Voskijl... Uh, ja, iets over de totstandkoming van dit geheel. En dat het dus al een tijd lag. En dat zij die verschijning ja. heeft tegengehouden. Ja. Eerst met haar echtgenoot besproken heeft... dat ze dat toch niet konden doen tegenover ja. die buurman... om dit verhaal eh, te schrijven. En dat ze later gewoon heeft gewacht... tot ja. het moment dat die buurman overleden ja. is. Tegelijkertijd denk je, nou, als ik dit lees... ik begrijp ook wel dat jij er ook niet op zit te wachten... om op deze manier nog eens een keer afgeschilderd te worden. Nee, en daar heeft ze zich toch overheen gezet. Maar het is ook geen boek over Nicolien. Hè? Dus het heet De Buurman. Ja. Maar Nicoline komt daar wel, uh, of Loesje, zeer, het was. Prominent, in zeer voor. prominent in voor... En ik denk dat uh, dat uh, Loesje in werkelijkheid uh, ook vaak wel eenzaam zal zijn geweest. En zich eenzaam heeft gevoeld. En dat blijkt ook wel uit dit boek. Uh, dus het is uh, vanuit haar standpunt, dat uh, zij is heel radicaal, compromisloos. Het is dus vanuit de oude studentencultuur waarbij nader inzien overgaat. Waarbij men had afgesproken, oké, okay, vriendschap is voor ons belangrijk, loyaliteit. Uh, en wij willen ons niet uh, met het maatschappelijk establishment en engageren. En geen van die dingen kwam uit? Nou, het leven van Vosko, tra tragisch. Hij begon met uh, weinig geld en veel vrienden en hij eindigde rijk. En zonder vrienden. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. En hij zelf kon daar om die ironie trouwens als eerste lachen. Heb je er met haar nog over gesproken? Ik weet niet of, ik weet niet of Nee, je nog contact ik heb eigenlijk met haar, met haar en... geen contact meer... Nee. sinds het overlijden van uh, Van nee, nee, okay. En ik dacht nog wel, het heet de buurman en niet de buurmannen. Dus misschien gaat het wel over Voskou zelf. Ja, voor die een de deel de natuurlijk ook. Ja. Of niet? Ja, hij was niet natuurlijk zelf buurman. Heet. Maar uh, het begint buurmanen? natuurlijk met het feit dat eerst Eén buurman. één buurman daar komt wonen. Petrus... Dat is een wat norsige, barsige man. Ook de fysionomie hè, in de beschrijvingen die we kennen... Uit, is een eerdere werk uit het bureau. Een soort kabouter. Komt er weer helemaal in terug. En Je ziet al aan de beschrijving van, van de, de lichaamsbouw... <lacht> wat voor karakter de persoon zal hebben. <lacht> Dit is een fijne wind. <lacht> nou, ja, ja, ja, ik heb hier een klein citaatje. Dat is wel prachtig. Ja. Dus, daarbij had hij een ongemakkelijk wat gezicht met merkwaardig schuine ogen en een gele tent. Dat gaf hem iets oosters, een indruk die nog versterkt werd... door een dun Ho Chi minh baardje. Onder het baardje enzovoorts... Dat gaat dan door. En zo word je dus helemaal neergezet al <lacht> genadeloos. Nou, en dan had je dus die andere uh, uh, vriend peer. van dat homostel, Dat is Peer. Ja. Uh, hij had iets onzindelijks en vreemde wegvluchtende ogen. Nou, dan gaan de alarmbellen <lacht> al rinkelen he, voor de Vosca-lezers. Nou fijn... Dan ja, nou, gaat het ook nog of ze vriezen zijn en niet. Nou ja, goed. Het hartstikke... Kortom. Ja, de Mensen moeten gewoon zelf dat boek maar lezen. Als je het tenminste van Voskuil houdt. Hè? Nou, je... Lees dit boek en kijk ook eens naar de artikelen in zijn wetenschappelijk werk. Dat okay. zou mijn aanbeveling zijn. En dan heb jij uh, weer voor een paar weken heerlijk te lezen. <laughs> Dankjewel. Gerard Rojak. Het dus over de schrijver Han Voskuil en zijn postuum verschenen roman De Buurman. Uitgegeven door Van Oorschot. En uh, Op de website nieuwsje.nl kunt u er meer over vinden. Muziek of gaari? Gaan we doen een plaatje. Ja. Toen werd het orgel de studio uitgeduwd. Wouter Hamel hoorde u met het nummer Joe. Arie, goedemorgen. We hoorden je er net al. Ja, over Ronald uh, of Thomas Briggs. Ja. Maar, ja, je, uh, ik maar ik hem, me, geloof ik. Hè, want... maar Ronald is volgens mij, of tenminste, daar komen we nu achter de eerste. Uh, dat, is de, dat, de, de, grote dat is die grote treinrover. Die beroemd is van de. de ja. ja, ja. En dat is nog redelijk recent vergeleken bij wat ik hier in handen heb. Aha. Waar het over gaat. Dit gaat over uh, Thomas, uh, Thomas Briggs. En die wordt op 9 juli. Uh, 1864 in een treincoupé in Londen vermoord. Uh -huh. En dat is de eerste persoon die de eer heeft... om in Londen, of in Engeland, of in Groot-Brittannië... Uh, in een trein vermoord uh, te worden. In ieder geval waarvan wij weten. Ja, ja, dat moet je er altijd aan toevoegen. Er is meer in hemel en tussen hemel en aarde. En zo. Uh, nou, daar is een prachtig, echt een geweldig boek over verschenen. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. het uh, heeft een moeilijk uitspreekbare achternaam, maar ik ga me er toch aan wagen. Kate Colquhoun, zeg je volgens mij. En ik zal het even spellen. C-O-L-Q-U-H-O-U-N. Uh, ja, dit is zo'n echt Engels boek. waarin ze helemaal heeft uitgeplozen. hoe dat nou uh, gegaan is met die, uh, die treimoord. En alles zit er dus in, de opkomst van de treinen. Hè, want in 1864 uh, zuisten de treinen. met een snelheid van 40 kilometer per uur. Uh, over de rails. Dus dat was echt schokkend uh, in die tijd. En ze heeft uitgeplozen wie die Briggs is. en hoe die moord nou precies in elkaar zat. En dat heeft een soort. Ja, het is non-fictie. Het is allemaal gebaseerd op uh, bestaande documenten. en op uh, research. Maar het leest als, ja, als, als, als een detective. Als, literaire als een literaire als... non-fictie. Fictie heet dat dan, hè? Ja, ja, nee? oh, ja. nou ja, literair, of ik zeg dan iets over hoe het geschreven is... maar het is ook prachtig geschreven, ja. ja dus een historische, historische uh, hoedonneur. Een historische hoedonneur. Ja, en het laat ook mooi zien dat die treinmoord... die dus in 1864, plaats, uh, 1864 plaatsvond... ook uh, enorm veel fictie heeft opgeleverd. De detective kwam toen net op. Die had je nog niet echt, maar uh, dat, dat laat ze... dus dat, dat klopt ze allemaal aan elkaar. En het... Uh, het allermooiste is, ja, ik ben nu een beetje veel superlatief aan het gebruiken... maar dat verdient dit ja. boek wel... is uh, hoe ze de sfeer uh, schetst uh, van hoe die mensen in die tijd leefden... en hoe bijvoorbeeld deze uh, Thomas uh, Briggs in de trein stapt... Dat begint allemaal heel onschuldig. Ik zal het stukje even voorlezen, want dan begrijp je wat voor sfeer er in het boek zit. De zon stond laag en zwaluwen trokken kringen in de lucht. Toen de bankier, dat is hij, uit zijn omnibus stapte... om door de stenen doolhof van de city terug te lopen. Boven hem knipoogde de dunne sikkel van een heldere nieuwe maan tussen de wolken door. De geluiden van de metropool waren vervaagd. Hij liep onder de grote klok aan de gevel van Fence Church Street Station door het station... met zijn moderne gewelfde dak binnen en knikte naar de kanteman. De kaartjescontroleur... Thomas Fisborne, die op een kruk bij het loket zijn avondmaal zat te eten... keek op toen Brix zijn schouder aanraakte en hem goede avond wenste. Nou, dat is de lekkere, gezellige Engelse toon van het boek. Zo begint het. Thomas Brix uh, stapt uh, in de trein. Uh, hij wil naar Hackney. De trein komt wel in Hackney aan... maar Thomas Brix zit niet meer in de trein. Er is een coupé, en, uh, die is onder het bloed. En uh, er ligt alleen nog maar een tas van deze meneer Briggs, zijn uh, wandelstok en zijn hoed. Vandaar dat het de hoed van de heer Blix heet. Want die hoed blijkt niet van hem te zijn. Dat is het eerste wat het onderzoek uitwijst. Dus de moordenaar heeft de verkeerde hoed meegenomen. Die loopt nu met de hoed van meneer Blix rond... terwijl hij zijn eigen hoed, een veel goedkopere uitvoering... een veel goedkoper model, in de trein achter heeft gelaten. Nou... Ik zal niet vertellen hoe, uh, hoe ze de daden te pakken krijgen... en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dat is echt ongelooflijk spannend uh, om te lezen. Uh, maar wat, uh, wat ze meeneemt is de opkomst van de trein. En dat is voor ons misschien bijna hilarisch om te lezen. Want deze treinmoord uh, is aanleiding tot enorme paniek in Engeland. Niemand durft eigenlijk meer met de trein te reizen... Uh, in tegenstelling tot wat veel mensen denken... werd het aanvankelijk met gejuich binnengehaald... dit nieuwe vervoermiddel. Fantastisch. Je kon overal naartoe, en dat met die snelheid. Maar hierna stapt eigenlijk niemand meer de trein in. of uh, Dat durven ze niet meer. En er verschijnen ook uh, medische uh, artikelen... in het tijdschrift The Lancet bijvoorbeeld... dat uh, de trein sowieso niet goed is. Want uh, uh, de schrijver geloofde dat treinreizen... rampzalige ongelukken daargelaten... de passagiers gemakkelijk heel ziek konden maken... het oorverdovende lawaai bracht het gehoor in verwarring... de snelheid trok een zware wissel op de ogen en de trillingen hadden een ongunstige uitwerking op zowel het brein als het skelet. De mentale spanning van een dergelijk vervoer kon, zo besloot het blad, tot volledige fysieke ineenstorting leiden. Kijk. Hè? En dat heeft allemaal met de treinmoord... Dat verklaart het ja. die de NS op dit En ja. Ja. Nou, er is nog iets moderns aan. De moordenaar die aanvankelijk verdacht wordt is een Duitser. Dus er komt een enorme vreemdeling aan. Nou, nou, het is een ja. fantastisch boek. <laughs> de hoed van de heer Briggs. Het sensationele verslag van de eerste treinmoord in uh, Engeland. Uh, dan ga ik naar een Nederlandse roman misschien dichter bij huis, hoewel het speelt in Groningen voor uh, Amsterdamers heel is dat heel, heel ver weg. Heel maar goed, <laughs> uh, het boek ont uh, heb ik in handen van Anton Valens. Hij heeft al een boek of vijf, zes gepubliceerd en dat wordt over het algemeen in de krant uh, uh, worden die boeken goed besproken. Oh, zo maar het grote publiek heeft hem nog niet ja, over. En ik denk dat het met dit boek zou kunnen lukken. Ja, want het is ten eerste is het al een groot greep. Het is zo 250, 300 bladzijden heb ik in mijn handen. Ja. Uh, en het is een ongelooflijk geestig boek. Ik heb van begin tot eind, nou ik ben niet zo'n... Ja, gaan lachen. Ik ben niet zo ingehouden Dat Ingehouden yes. geginnikt. Want je hebt, hè, je hebt wel komische romans en dat, die, die roepen je zo toe dat ze zo heel grappig moeten zijn. En die vind ik dan vaak niet zo grappig. Maar dit is voortdurend met ingehouden humor beschreven. Het is, uh, nou, de hoofdpersoon is een normaal iemand of een volstrekte idioot. Het is maar net hoe je het bekijkt. Het is een jongen die nauwelijks de deur meer uit durft. In Groningen. Hij woont daar in zijn kamer. Hij heeft goed angst. Nou, in Groningen zegt hij als je de straat op gaat, kom je iedereen tegen die je kent. Dus dat is een probleem. Dus hij durft pas naar buiten als het een beetje donker is. En dan sluit hij door de straten. Hij heeft een tweede probleem. Hij durft zijn post niet open te maken, want er kunnen allemaal, nou ja, dat is een beetje dus weer van postkant. Ja, er kunnen allemaal ja, bedreigende, bedreigende ja. dingen in zitten. Dus uh, de post stapelt zich op, rekeningen en alles. En dan heeft hij, voor zijn doen uh, zeer dapper, heeft hij een zelfhulpgroepje opgericht: man en post. En uh, die hebben een motto. En dat, uh, dat motto is, ik maak jouw post open en jij de mijne. Samen bergen we het op. Gedeelde post is halve post. Nou, zo gaan deze mannen aan de slag. Hè? Vijf, zes een beetje treurige figuren. Die dus, je moet je zo'n avond voorstellen. Dat beschrijft hij heel erg leven. Dacht, die komen dan bij elkaar in de, in de kamer van de hoofdpersoon. En dan hebben ze allemaal een post meegenomen. En nou ja, eerst wat koffie drinken en een borreltje erbij. En dan gaan ze allemaal naar die post staren. Van maak jij mijn post open of durf je dat aan? Ja. En dan willen ze ook niet weten wat er in die post staat. Alleen als het heel erg is. Nou, dan moet je dat proberen zo goed. Nou, dat is dus al heel erg, heel erg geestig. En uh, wat het boek echt uh, fantastisch maakt, is uh, de komst van een uh, personage. Dat zijn een beetje zielige figuren die dus bij elkaar komen. Allemaal een beetje werkloos, mislukte kunstenaars. Of zielige... Eigenlijk gewoon mensen zijn dat, hè? Maar goed, ja. <laughs> dus dat komt niet helemaal uit het boek naar voren. Maar dan komt er een organisatieadviseur. Die stopt met zijn auto. Die, die, dat gaat zo. De wagen kwam tot stilstand... De lichten doofden. En er stapte een man uit die snel om zich heen keek. Het portier dicht sloeg. En een attaché koffer boven zijn hoofd houdend. Met houterige motoriek. En schrikachtige sprongen de straat overrenden. Hij komt uit een gouden Mercedes stappen. Hij heeft heel veel geld. Hij is een succesvol zakenman. Hij heeft kinderen al over de place. In heel Nederland heeft hij kinderen zitten. Maar hij heeft gehoord in het groepje. En hij heeft één angst. En dat is in zijn beroep heel lastig. Hij durft ook geen post open te maken. En die, dat personage is geweldig. Want die geeft enorme zwoeng aan dat groepje. Hij bedenkt ook apparaten waarmee ze de post kunnen verwerken, en bakjes waar ze de post in kunnen doen. en nou Een echte organisatie, een nee. organisatieadviseur. En hij zorgt ervoor dat onze hoofdpersoon de deur uitkomt. Ze gaan zelfs uh, op stap naar Duitsland, naar Münster. Nou ja, dat, dat loopt natuurlijk uh, helemaal uit de hand. En uh, hij is jarenlang bezig met een proefschrift, deze, deze mekkering. Het is die tweede, hè, dus die, die die in het boek komt, dat wordt helemaal niks. En, op, en hij is heel obsessief. Op een gegeven moment loopt hij helemaal vast... over het gebruik van het voorvoegsel ont. Daarom heet het het boek ont. He, ontbijten, nou ja, noem allemaal maar woorden. waar. waar je, nou ja, dit, dit kun je dus alle varianten komen in het boek voor. En deze mekkering die wil daar een boek over schrijven. En dan komt onze hoofdpersoon, de held, die schuchtere jongen... die zei, oh, dat kan een enorm succes worden. Dan noem je dat het boek ont. <lacht> dat wordt natuurlijk helemaal niks. Maar goed. Uh, en dan gaan ze samen uh, dat boek ontschrijven. En ja, het boek wordt door onze hoofdzoon, die schuchter gedragen, maar vooral die, die mekkering. Dat is echt een van de fantastische personages... die ik in de Nederlandse literatuur heb gezien. En wat het hele leuke ervan is, en dan hou ik erover op... is dat die mekkering geen enkele ontwikkeling vertoont. Wat in Nederlandse romans vaak een beetje saai is... is dat ze dan iets meemaken, een traumatische ervaring... En verwerken, aan eind, verwerken, aan het eind van het boek komen ze er slimmer uit en beter uit. Ja, ja, ja, ja. En hier wordt niemand slimmer en beter, iedereen is aan het eind om net zo dom. En ja, <laughs> en ja, is ook ja, vergelijkbaar dat. met Voskel, hè? Ja, ja, Maar ondertussen dat... ligt daar wel het boek ont. Ja, het een heel boek, en ik heb we hebben er 300 bladzijden lang... Uh, er meer dan ontzettend bladzijden mee ontzettend mee vermaakt. Ja, Anton Valens, het boek uh, Ond. Um, nou, dan ga ik naar Ad Fransen. Het meisje met de mooiste heupen, heet dat boek. Uh, ja, Mieke en ik kennen Ad... Ja, nou, ik, heb, ik heb, nee, ik heb in de, toen At studeerde en ik ook, woonden wij samen uh, in hetzelfde studenten, studentenhuis. Dus ja, maar jij uit... kent hem van vroeger, zeg maar. Hè? Ik ken hem van vroeger, ja. Ja. en later nou ja, ja, nog, ik ben hem als... ik hem ook nog regelmatig tegen. Ja, ik hij is oud-journalist ja. van haar hele tijd. Ja. Hij heeft mij een keer geïnterviewd. Dat was, die, had die, echt een journalist was het, want we hadden bijvoorbeeld op woensdag afgesproken. En ik wilde het huis al helemaal opruimen, maar... Hij stond de dag eerder op de stoep. <coughs> op dinsdag. Ja. Zijn enorme kleren zou nee. <laughs> En toen, uh, toen kwam hij langs en zei, nou dan maken we het interview. Nu is het erg leuk stuk geworden trouwens hoor. Ik vind hem een ja. heel goede studentist. Hij heeft ook een boek geschreven over zijn cocaïneverslaving. Coke heeft ja. hij geschreven over zijn cocaïneverslaving. Hij heeft geschreven en uh, ook die mensen geïnterviewd. Dus hij heeft mij geïnterviewd, maar ook ja. Gerrit Reven en Willem-Frederik Hermans. Hè. Dus hij is bij de grote langs uh, geweest. Ja. Hij is, uh, heeft uh, tv-documentaires gemaakt. Ja. En nu debuteert hij dus als romanschrijver. En dat is natuurlijk altijd een beetje tricky, want... Als journalist kun je een vaardig pennetje hebben. En kun je goed observeren. Maar kun je dan ook echt een roman schrijven. En ik ben een beetje gemengd over dit boek. Hij heeft wel een toon. Hij, uh, hij er is een soort woedend toontje in het hele boek. Hij werkt met veel met het beletselteken. Dus veel zinnen lopen uit op drie puntjes. En dan scheelt hij weer eens iemand uit. En dat is soms geestig en soms is dat iets minder geestig. En dat deed me erg aan Celine denken. Ik denk dat dat ook een groot voorbeeld van hem is. Die heeft ook zo'n woedende toon puntjes. Dat is een compliment. Ja, dat is, dat is een compliment. Maar dat is natuurlijk ook een beetje listig. Want uh, Celine is natuurlijk een van de grootste schrijvers... van de 20e eeuw geweest. En die maakte zich woedig, woedend over uh, oorlog. Hè, over de Eerste Wereldoorlog. Oh. Daar hebben we een prachtige roman over geschreven. Die maakt zich dan boos en dat, uh, over bijvoorbeeld uh, Herman Brood. En dat is dan toch anders. Als je. Als je uh... En dat doet hij op zichzelf wel weer geestig. Hij zit op een gegeven moment met het meisje met de mooiste heupen, zoals het boek heet. Dus de vriendin van de hoofdpersoon, die we natuurlijk niet met Ad Fransen moeten verwarren. Maar ja, dat, dat sluit er toch soms een beetje in. Uh, zit hij in een Spaans plaatsje. Dat is eigenlijk vooral bekend om uh, het werk van Salvador Dali. Dali heeft er gewoond. En daar is een gastenboek in de plaatselijke discotheek. En in dat gastenboek komt hij een tekeningetje en een, hand, uh, en een handtekening van Herman Brood tegen. Dus die is ook in die discotheek geweest. En dan gaat hij los. Dan staat er tegen de muziek van Herman Brood kon je weinig hebben. Die kon je gewoon uitzetten als je wou. Maar aangezien hij, ondanks zijn gebrek aan schildertalent... steeds vaker was gevraagd om schuttingen rond bouwplaatsen vol te kliederen... of rolluiken van winkels vol te smeren met zijn ellendige egotripperij... had ik, wanneer ik er per ongeluk tegenaan liep... wel eens heel even de neiging gevoeld om stiekem te verlangen... naar een periode in de geschiedenis waarin sprake was van entarte te een tijd lang kon je ook maar beter niet bij een winkelketen... voor huishoudelijke spullen binnenlopen. Want daar hadden ze broodkopjes, broodglazen, broodborden... broodpannen, brooddiembladen, broodklokken, broodpedaalemmers... en, dat begrijp je wel, haha, broodtrommels. Broodplanken en broodmanden. Echt, je kon je hele huis verbroden met de troep die hij beschilderd had. Nou, zo gaat dat een tijdje door. En dat is op het randje van leuk, vind ik. He, dat is, uh, ik vind, ik ja, hou ook niet of zo van de schilderij van helemaal Brood. Maar goed, eh... Uh, uh, Waar hij wel weer goed in opdreven is, is, uh, ja dat klinkt een beetje soft... in ontroerende stukken over zijn ouders. En dan kom ik straks over dat nee. meisje met die uh, mooiste heup nog even te spreken. Uh, hè, want in dit boek gaat alles mis met de hoofdpersoon. Uh, zijn beste vriend pleegt zelfmoord, de buurman pleegt zelfmoord. Uh, uh, zijn, uh, zijn vader gaat dood, zijn moeder moet die opbergen in een inrichting. Hij moet het huis uh, leeghalen. En, uh, en daar geeft hij tips over... Hoe je dat moet doen. Nou, iedereen komt daar vroeg of laat misschien uh, voor te staan. Dat hij thuis als zijn ouders moet leegruimen. Hoe pak je dat aan? Uh, volgens Advance in het boek Zo: een tip. Wees rigoureus. Doe het zonder gevoel. Denk niet aan die arme oudjes. Denk alleen aan jezelf. Of nee, doe dat liever ook maar niet. Beter is dat je ieder gevoel uitschakelt, anders ga je eraan... bij elke prul dat je tegenkomt. Bij ieder voorwerp dat je in je handen neemt. Je gaat twijfelen. Je zwicht. Bewaren, denk je? Niet doen. Weg erbij, Laat je niet verleiden. Je hebt van jezelf al gehad. Vergeet niet, voordat je het weet, zit jij weer opgeschreed met die troep. En zo erg lang duurt het heus niet meer... dan moeten anderen weer de rommel bij jou komen opruimen. Nou, dat, dat zijn... Dat klinkt een beetje hard, dat hij al die troep van zijn maar ouders het weggooit. Het is een haarscherpe observatie. Het is een haarscherpe observatie. Daar zie je de goede journalisten aan het werk. En het heeft op een, op een mooie manier iets ontroerends wel. Want eigenlijk zie je dat hij heel erg in zijn maag zit met die spullen. Ja, hij wil helemaal niet van die, zoals hij dat de hele tijd noemt, troep af. Het is juist een groot probleem voor hem. En uiteindelijk hakt hij dan de knoop door. Nou, dus dat is het tweede. Dat, daar is hij dus weer erg op dreef. En dan heb je het meisje met de mooiste heupen. Ja, het boek heet zo... En ze heeft ongetwijfeld de mooiste heupen... en de mooiste kont zoals in het boek staat. En ze ziet er geweldig uit. Ze is ook 30 jaar jonger dan de hoofdpersoon. Nou ja, hij heeft een lot uit de loterij uh, getroffen. Maar ze is wel footy. Ze is op een gegeven moment wel voedsel. Ja, hoe dat precies zit, daar moeten de mensen het boek voor lezen. <laughs> dat, dat snappen we ook allemaal eigenlijk wel. jij ja, hij gaf een week geleden een Roemrucht interview in de Volksrand... Nou, nou, nou. ad-Franse zelf. Daar ontstond enige ophef over, omdat hij 56... en hij zei dat hij het absoluut niet meer zou kunnen doen... met een vrouw van zijn eigen leeftijd. Ze moeten toch echt wel richting de 30 en daaronder gaan. Daar we kwamen wat ingezonde brieven en reacties op die niet zo... Maar goed, als je dit boek leest, dan zit er iets meer tragiek in. Zo. Dan snap je waar het een beetje... Nou, komt. Het meisje met de mooiste heupen. Heb ik nog tijd voor uh, dit laatste ja. vuistdikke boek uh, van Aminata uh, Forna? Uh, nou, het is uh, uh, uh, Fantoomliefde heet dat. Het is echt een heel ander boek. Uh, uh, uh, heel aminuker, gelukkig wel. <laughs> nou, gelukkig. Nee, het is allemaal niet. Uh, nou goed. Uh, dat is een ernstig boek, een serieus boek, maar het is ook een prachtig boek. En uh, ernstig en serieus is voor mij niet genoeg om een boek goed te vinden. Deze mevrouw, die Aminata Forna, die kan echt geweldig schrijven. Ze heeft een uh, ja, intrigerend verleden. Ze is geboren in Glasgow. Uh, ja, ik kan haar foto laten zien, maar dat gaat niet nee, lukken. Uh, ze groeide op in Sierra Leone. En dat is een land in West-Afrika waar het, het meeste hommeles is geweest van alle landen, zo'n beetje aan het eind van de 20e eeuw. Nee, een enorme burgeroorlog. Uh, nou, ik ga geen getallen noemen, maar. Uh, heel uh, een halve bevolking uitgeroeid, iedereen op de vlucht. Dus eigenlijk niemand die uh, niet getraumatiseerd uh, uit die oorlog vandaan is gekomen. En ook zij zelf, heb ik, ik heb het even ja. opgezocht... haar vader uh, stond als dissident bekend in Sierra Leone... en toen zij elf was, is deze dokter uh, voorna uh, ja, om het leven gebracht in die oorlog. Dus uh, dit boek komt ook voort uit een soort diepe urgentie... en dat merk je aan alles. Uh, zij heeft niet een vrouw zoals zichzelf naar dat land gestuurd... maar, en dat, is, uh, dat is een heel geraffineerde greep... een Engelse psychiater, Adrian Lockhart. En die heeft eigenlijk helemaal niets met dat hele Sierra Leone te maken... Uh, en uh, dat, dat schetst ze heel, heel goed. Uh, hij ontvlucht een ongelukkig huwelijk in, in, in, in Groot-Brittannië. In, in Engeland. Dus uh, uh, dat laat hij achter zich. En dat lijkt voor hem een heel groot probleem. Maar dan komt hij terecht in Sierra Leone als, als uh, psychiater. En uh, hij heeft er een officiële functie. En hij moet daar ja, met mensen praten. Het posttraumatische oorlogssyndroom slachtoffers... zoals dat geloof ik uh, genoemd wordt precies. Uh, nou En dat groeit hem volledig boven het hoofd. Ja. En dan krijg je vervolgens het verhaal te horen van een oudere uh, hoogleraar... die in de jaren zestig verliefd was op een vrouw van een collega... En dat was nog in de tijd dat je op een onschuldige manier... verliefd kon worden op een vrouw van een collega. Want dat is op de rand van het uitbreken van de burgeroorlog. En wat zich dan ontvouwt, is echt een verschrikkelijk verhaal. Dus die, dat vertelt die oudere man, die drie mensen die, die om elkaar heen draaien. En dat wordt helemaal overheerst door de oorlog. Het boek heet 'Fantoomliefde'. Dat klinkt een beetje kietzig als je het zo zegt. Maar dat is wat er precies aan de hand is. De vraag die in het boek gesteld wordt is... als, als zo'n oorlog over zo'n land heen gaat... is er dan ergens nog wel ruimte voor zoiets als liefde. En als dat er niet meer is, als dat voorbij is, die oorlog... kun je dat dan ooit weer terugvinden? Nou, waarschijnlijk niet, is het onthutsende antwoord van dit boek. En... Ik heb het met, ja, met toenemende huivering heb ik het gelezen. In het begin denk je nog gewoon, nou ja, West-Afrika, hoe kerst. <laughs> uh, dat is een beetje onbeleefd. En ze zet die personages uh, neer. Maar ze doet dat op, op zo'n geraffineerde en zo'n zo uh, ja, echt, echt wel briljante. Ik, ik vind het een prachtig boek. En aan het eind geloof je nergens meer in. Hmm. En sla je, nou ja, ik zit hier weer, hè, vrolijk als altijd. <laughs> ik onderdruk het. Maar het is een verschrikkelijk boek Fantoomliefde van Aminata Forna. Oké, alle informatie terug te vinden op de TEDx-tekstpagina 260. U kunt natuurlijk ook, en dat weet u zo langzamerhand wel, terecht op onze website www.nieuwshow.nl. Daar staan alle titels op die Ari besproken heeft. Hartelijk dank, tot de volgende keer. Tot jullie dienst. Baby Chris Isaac, de man die er een gewoonte van maakt... na zijn optreden meteen naar de uitgang van de zaal te gaan staan. En iedereen die er geweest is, in kleinere zalen, persoonlijk een hand geeft. Kijk, welk artiest doet dat? Chris Isaac dus. Your True Love, nou, namaken uit de oude Sun-periode. Hé, hey, dominees doen dat ook wel, hè, waar de kerk uitgaan. Ja, maar ja, die zo gewild zijn als die Chris Isaac, is wel <lacht> nee, de vraag, hoor. Want hoeveel mensen geeft hij dan een hand? Nou ja, vijf, was het in Paradiso. Ja, als de Persische Sultan Sharia door zijn geliefde wordt bedrogen... ontsteekt hij in waanzin. Een dergelijk verdriet mag hem nooit meer worden aangedaan. Daarom huwt hij iedere avond een nieuwe maagd... die voor het ochtend geloren, voordat ze de kans krijgt... hem te bedriegen, ter dood moet worden gebracht. Aan dit bloedvergieten komt pas een einde... wanneer prinses scheherazade hem met haar spannende verhalen... aan zich weet te binden. Vanaf vanavond zijn die vertellingen van duizend duizenden een nacht... in het theater te zien, opgevoerd door het zuidelijk toneel... We gaan erover praten met artistiek leider en regisseur Matthijs Rumke. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik dacht, ik vertel het maar even. Dan zijn de mensen weer een beetje, weer even bij. Maar ik denk dat uh, van die vertellingen een paar uh, heel erg zijn blijven hangen hè, bij mensen. Uh... Ja, ik denk dat de associatie die de meeste mensen hebben met de, de, de sprookjes van Duizend Nacht, inderdaad de sprookjesachterelementen zijn. Dat is Aladdin, Saladin ja. en... Uh, ja, de 40 rovers en, en de djins de en dat soort dingen. Zinbat de Zeeman ook, ja. ja. Maar die zitten er niet in. En die zaten oh, er ook niet oh, in. Oh. Nee, nee, die maar zijn later... Die. De hits zijn ja. weggelaten? Nou, helemaal niet. Dat zijn, <laughs> dat zijn, ja, wij zijn misschien toch iets, uh, iets correcter geweest. Uh, um, we hebben gewoon de echte 1001 en nacht genomen als inspiratiebron. En deze, deze uh, verhalen waar we nu over spreken... die zijn er later toegevoegd door Europeanen. Dan? Ja. ja. Nou ja, dat wisten wij dan weer wat geleerd, zal ik maar zeggen. Uh, het, dat idee om dat is een keer hier in het theater... Het, het is natuurlijk al vaker in het theater gebracht, toch? Ja. ja. Maar maar hoe, hoe ik het toch de tijd Ja, nou ja, dat je opeens denkt van, hé, hey, dat, dat... Kijk, het mooiste, die het, het, het, de oriënt... De oriënt en deze verhalen zijn allemaal verhalen over liefde. Over liefde en lust en over passie en... Nou ja, eigenlijk is die, die, die, die vraag makkelijk te beantwoorden... want wie wil daar niet een voorstelling over maken? Maar ik ben erop gekomen toen ik een keer een verhaal las van Amos oz en die vertelde hoe zijn grootmoeder naar Jeruzalem, Jeruzalem emigreerde... en daar zo schrok van, van de markten en van het zweet... en van de kippen die daar hingen en van de geuren en van de kleuren... dat ze uh, van de weeromstuit zich opsloot in een appartement... en een soort schoonheidsmanie kreeg en eigenlijk uit een soort angst voor die seksualiteit en over die geuren die overdaad besloot om helemaal niets meer, niets de, de, meer te doen. Dus angst voor dat zintuigelijke? Ja, eigenlijk hij, dat... hij zegt zelf eigenlijk had ze een soort angst voor haar eigen. Ze had een soort angst voor haar woede over het feit dat ze het eigenlijk heel aantrekkelijk vond. En ik vind dat ja ja ja, het is een soort psychologie van de koude grond. Uh, ja. Maar hij, is, hij beschrijft dat ontzettend mooi en. En dat zette mij daartoe om te denken, ik wil dus een voorstelling maken... die zintuigelijk is, waar, waar echt, waar, waarin gevlogen wordt. Waar de liefde van aan alle kanten bekeken wordt. Waar we niet alleen de liefde hebben, de, de, de woedende liefde van de, van de sultan... maar ook de, de schone liefde van 200-jarigen die het nog steeds met elkaar doen. En, eh, en, en al die kanten van de liefde komen in onze voorstelling voorbij. Ja. En wie speelt de sultan? De sultan is John Buisman. Oh. En Gerizade? Dat is ja. Mark-Marie Huibrecht. Ja, dat is natuurlijk toch wel een, een troef die je dan hebt. Want ontzettend veel mensen kennen hem. Ja. He? En daardoor de... Ideale prinses. Nou ja, het is een ideale verhalenverteller. <laughs> en Gerizade, neem het serieus. Zade is natuurlijk bij uitstek de verhalenverteller. Ons, onze voorstelling eindigt ook omdat Zade zegt... als je mij laat leven, dan... dan kan ik mezelf nog duizend keer dood laten gaan. Met deze mond, met deze tong, met deze woorden... kan ik elke vrouw, elke hoer, elke heilige kan ik je tot leven brengen. En, en uh, uh, jij, de sultan, is zo iemand... die inderdaad uit een soort donkere, doodse woede zegt... ik wil eigenlijk alleen maar... het is een soort man in een midlife crisis... ik wil alleen maar de, de lusten van die ene nacht... en daarna moet ze dood. En hij zegt, als je je fantasie gebruikt... als je mijn... Sensuele tong gebruikt, dan zal ik nog elke nacht kan ik een andere vrouw zijn. Uh, de, de, die vertellingen, dus zoals sprookjes, zijn het eigenlijk. Hè, zijn die echt wezenlijk anders dan de sprookjes die wij hier in Europa hebben? Grim. Nee, en nee, nee, anders... oh nee nou, dat denk ik niet. Ik denk dat, die, dat de sprookjes van Grim even gruwelijk zijn, eigenlijk. He, dus als je ze werkelijk leest. Kijk, sprookjes. Er zijn natuurlijk verhalen die, die, uh, die overgebleven zijn... juist omdat iedereen ze altijd doorbleef vertellen... en ze op een ene of andere manier een soort, uh, een soort uh, uh, gevoel aan een gevoel appelleerde wat mensen heel belangrijk vonden. En de sprookjes van Grimm die, die, die vertellen echt de donkere kanten van het, van het mm. leven. En deze sprookjes... Die, deze verhalen doen dat ook. Is er nog overwogen om een echte vrouw te nemen... voor die uh, crsh -dus? nee, van mij af aan heb ik... Uh, ik heb eigenlijk het idee samen met uh, Marc-Marie uh, laten ontstaan. Okay. We, we kwamen elkaar tegen... en we hadden heel, heel fijn met elkaar gewerkt in Amadeus. En uh, toen op een gegeven moment zei ik... ja, gewoon in, in, in, in een kroeg, zoals het gaat... van uh, een koffiehuis, zeg je van... zullen we de sprookjes van nacht gaan doen? En dan ben jij want jij kan zo'n mooie verhalen vertellen. Ik hoor hem al keren. Hij zei, ja, ja, ja, ja, Hij ja. zei, het zei, is een heel goed idee. En, ja, laten ja, we hem, en toen zijn we een heel mooi team samen gaan stellen. Het is een heel goed idee, zo ja. zegt hij dat dan. Er zijn heel veel mensen die hem proberen na te doen. Ja, nee, je kan dat ook ja. niet. Maar, uh, maar we dus hebben, op het toneel het ook, we hebben we een hele goede de, persoon die is hem na gekozen doet. om het verhaal toch een, uh, uh, in, ieder geval in één nacht te uh, te laten plaatsvinden. Hè? Dat is een ja, dat is toch dramatisch gewoon iets handiger. Dat je, hè, dit is, qua structuur is het natuurlijk lastiger als je, als je in één voorstelling duizend nachten. Ons blijven die toneelknechten maar op en af. Kijk, het, het, het aardige van, de, van het origineel is dat uh, Gerhard eigenlijk de uitvinding van de cliffhanger is. Hè, dus je, je zorgt altijd dat je verhaal niet af is, waardoor je benieuwd bent naar ja. de volgende nacht. En in ons verhaal uh, uh, leert de sultan de schoonheid van die verhalen kennen. En door die schoonheid van die verhalen... houdt hij van verhalen en houdt hij dus weer van het leven. Het lijkt mij ook nog wel lastig, want als je een voorstelling maakt... dan uh, heb je natuurlijk een bepaalde spanningsboog die erin zit. En als het steeds losse verhalen zijn, dan moet je dat loslaten. Dat is ook nog wel een... Ja, maar we hebben topien. twee verhalen die eigenlijk gewoon die, die, die de grote verhalen zijn. In de eerste plaats is het natuurlijk het, het, het wel en weet... tussen Shirazade en de sultan. Dus de, in het begin van de voorstelling wordt gezegd... dat de sultan gaat een aantal dingen met Shirazade doen. Hij laat haar wassen, hij kleedt haar mooi aan en gaat met haar eten. Hij ontmaagt haar en dan laat hij er onthoofden... Dus je weet dat elke stap die die zet in die ontwikkeling... komt die dood een stukje dichterbij. Dus dat, dat is een enorm ankerpunt. Het tweede ankerpunt is het hoofdverhaal dat we vertellen. En dat is het verhaal van de ultieme altruïsme. Het, het, het mooiste en het beste meisje, namelijk het verhaal van Aziz en Aziza. En Aziza die heeft het mooie motto... Trouw is mooi, maar liefde is mooier. En vanwege dat motto mag Aziz verliefd worden op een andere vrouw. En zij sterft op het einde van de voorstelling. Helemaal van de liefde, maar haar motto is... Ja, uh, hoe heb ik, ik, ik zag bij De Wereld Draait Door een enorme spektakel. Ja. Want uh, jullie hebben dat op een hele bijzondere manier vormgegeven. Ja, die, we, we uh, hebben die, bedacht uh, dat we eigenlijk die, die... verhalen tot leven la willen laten wekken. Want we laten, we laten de verhalen zien. He, soms vertelt Mark Marise op zijn manier. En soms uh, in een soort filmmontage overvloeien we dat naar echte concrete beelden. En dat is vooral ook heel erg het werk van de Ashton Brothers. Die in staat zijn om hoog in de nok van het theater uh, ja, de mooiste scènes tot leven te brengen. En dat doen we dan ook. Ja, maar iedereen is enorm exotisch verkleed. Het is een. een nou ja, Soms? Een, een, ja, ja. Of, ja, ik, ja, ik weet het niet. Ik heb dat dus die mm. voorstelling nog niet gezien. He, ja. he? Nee, nee, ja, nee ja, we hebben, er is een scène waar we waar er gerept wordt van de, de allerbeste minnaars die er zijn. En dat zijn dan, volgens Sherazade uh, uh, zijn dat apen. Apen kunnen het wel twaalf keer per nacht. Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk geweldig. En dan komt er een scène waar we inderdaad zien hoe eerst één aap en dan twee en vier apen op de meest uh, spectaculaire manier door door het theater buitelen. En dan heb ik een prachtige scène waar ik het net al over had... van twee mm -hmm. honderdjarigen. En die proberen elkaar te bereiken. En dat doen we, dat doen we op, een soort, uh, op het slappe koord Dus die komen heel wankeltjes op elkaar af. En die proberen dan met elkaar als egeltjes... hoog en de nok van het theater een liefde te bedrijven. Een We moeten adfransen naar die voorstelling. Ja, dat vond ik, ik, ik, ik, ik luisterde daar net naar... en ik dacht van, die man, die man moet verstraft naar de voorstelling. Dan leert hij dat hij zijn fantasie moet gebruiken. Ja, um... Ja, yeah, die... Die oriënt, hè. Is een, heb je nog gedacht over het feit dat er op dit moment... natuurlijk door die problemen daar die kijk anders op is, is geraakt? Of niet? Of zeg je, nou, dat staat helemaal los van, de, van onze, het onze sta, verbeelding. Het staat er los van. Kijk, Naast mij zit Gerard en Hij heeft altijd gezegd, je mag de geschiedenis naar je hand zetten. Op een extreme maat. Je mag, je mag fabuliseren. En uh, wij hebben gezegd, net als aan het eind van de 19e eeuw... werd de, de, het, het oosten werd geromantiseerd... Ja. Gedemoniseerd en geërotiseerd. Ja. En wij mogen dat ook. Het Orientalisme. Het Orientalisme, absoluut. Ja. Maar is, is dit het moderne Orientalisme in de theater? Ik denk het wel. Ik denk, ja, het is heel subjectief wat wij ja. doen, natuurlijk. En wij. wij die... Neo-Orientalisme. Ja, heerlijk. <lacht> nou ja. ja. We gaan nog niet ont-Orientalisme, daar kom ik niet aan. Maar... <lacht> <lacht> Ont-Orientaliseren. Nee. nee, maar goed, u begrijpt wat ik bedoel. Hè? De, de, op dit moment uh, wordt het, mm. het, het, het Midden-Oosten voornamelijk met uh, problematiek geassocieerd. Ja. Ja, nee, is... maar als, als, als Matthijs Rümke zegt van inderdaad de geschiedenis naar je hand zetten... dat is ook in die zin zo dat je de verbeeldingskracht en kunstenaars nodig hebt... om betekenis te geven aan de chaos van feiten, meningen en opinies. In feite is 1001 Nacht daar een literaire uh, vanuit de mondelingen traditie mm -hmm. een voorbeeld van... Uh, zonder die verbeeldingskracht is elk historisch verhaal dood. Of dat nu over een detective van de hoed is in het 19e eeuwse Engeland, of het gaat over 1018, of het gaat over wat er nu bezig is in uh, het Midden-Oosten. Ook daar zullen we verbeeldingskracht nodig hebben om de essentie daarvan uh, bloot te leggen. Sometimes you need fiction to tell the truth. Ja? Ja, nou nou, ja, dat vinden we, ja, dat, dat vinden we absoluut, ja. absoluut. En ik vind ook wel dat, ik, dat, dat als je opnieuw laat zien... dat het, dat het, dat het Oosten, eh, het Verre en het Midden-Oosten... een hele mooie inspiratiebron is. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk om dat te laten zien. Anders ben je alleen maar bezig met, met, met nare dingen. En, en om te laten zien... Ik heb ooit een, een project gedaan, dat heet het Cordoba-project. Waar we het hele rijke Cordoba van het jaar 1000... gebruiken als inspiratiebron voor wel twaalf voorstellingen. En het, dat feit alleen al, dat je, het, dat je het Oosten dus als inspiratiebron... als schoonheid kan gebruiken... Nou, dat vind ik heel erg belangrijk. Goed, en mama, te hopen dat wij daar nog ontvankelijk voor zijn. De, volgens de, het publiek dat de afgelopen dagen is komen kijken, zijn ja? de mensen heel enthousiast en is, heel erg ontvankelijk. Is het een hoog O en A gehad? Ontvankelijk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, mensen zitten echt te kijken. Met die, ja, het, het is heel spannend en soms is het ook heel treurig en soms is het heel sensueel. En soms is het weer totaal liefdevol. Ik zag ook twee, twee koppeltjes voor mij waar we de vrouw op een bepaald moment echt haar hoofd op, het, op de schouder van de man legt. En zoiets van: Dit hebben wij ook, hè, schat? Dat is dat ja. twee rijen waar, voor waar me. Waarom die man uh, ijsling halen? Ja, precies. Ja, dan ja. Ik heb ze niet gevolgen. Nou, ik heb ze niet allemaal een hand gegeven na afloop. Nou, fijn dat we er nog ontvankelijk voor zijn. En ik hoop Precies. dat jullie heel veel bezoekers gaan ontvangen. Ja. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Matthijs Rumiko, artistiek leider van het Zuidelijk Toneel, over de nieuwe voorstelling Vertellingen van 1001 Nacht, die vanavond in Tilburg in première gaat en daarna nog in het hele land te zien zal zijn. Als u de informatie over wilt, dan kunt u terecht op onze website nieuwshow.nl. Dank jullie wel allemaal. En zometeen naar kamerbreed. Precies. Daarin te gast, oud-minister Ella Vogelaar, CDA prominent Leon. Frisse en voormalig Kamerlid van voor GroenLinks Wijnland Dijverdak. En wij zijn de volgende week weer. Tot dan. In een rapport uit 1943 van de Amerikaanse inlichtingendienst OSS... de voorloper van de CIA, staan forse beschuldigingen tegen Philips. In het bedrijf N.V. Philips Gloeilampenfabriek... werken fascisten of mensen met pro-fascistische ideeën. Waarom zocht Philips zelf samenwerking met de Amerikaanse inlichtingendienst? De directeur van Philips Argentinië is een nazi -spion. En waarom geeft het bedrijf nog steeds geen volledige openheid van zaken? De interne politieafdeling bij Philips werkt nauwzorgend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 HET culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Ja, dat vond ik echt pop uh, van de bil, Dat ja. vond ik al een beetje Uf, verzei. En ja. swingende muziek. Opium vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een rente van 3% via WestlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.